Het weer. Het blijft nog lang warm. Morgen opnieuw zonnig en warm, maar het wordt dan 23 graden. In de middag vanuit het westen kans op een onweersbui. Tot zover het NOS Journaal. ANWB verkeersinformatie. Er zijn twee files, beide door wegwerkzaamheden. Dat is het geval op de A2 Maastricht richting Eindhoven... tussen Urmond en Born, 3 kilometer. En op de A9 Amstelveen richting Alkmaar... tussen Heemskerk en Akersloot, daar staat de file van 2 kilometer. Dit was de verkeersinformatie.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 Pas, goedenavond. Met het oude Catenaccio waren er heel veel 0-0'en in Italië. Nu nog steeds, pas Tichelen. Deze wedstrijd wel uurtje gespeeld. Milan wordt wel wat sterker, hoewel het nu op het middenveld de bal verliest. En Roma mag gaan counteren. En dan komt er wellicht een kans aan zelfs. Borriello meldt zich voor het doel, maar dan gaat de bal overheen. Die gaat zelfs langs Simplicio ook. En zo ontstapt Milan aan een Romeinse kans. 0-0, 59 minuten gespeeld. Maar gelukkig hebben we handbal en daar heb je Korf wel uitslagen. Richard voor de malen. 30-22 is het voor Aalsmeer. Dat korte nette maakt in deze wedstrijd met ENO. Aalsmeer de ploeg in vorm en dat bewijzen ze ook vanavond. 2,5 minuten nog in deze wedstrijd. Aalsmeer gaat naar plek 2 in de kampioenspool. Varens met Don't Take Away the Music. Het was even spannend bij Alsmeer, e en Oma, maar niet heel, heel lang, Richard van Maarten. Nee, nee, nee, nee. Ik denk een minuut of 10, 15, 1-0 begon heel sterk hier in Alsmeer. Maar Alsmeer is toch duidelijk wat completer. Wat meer ervaring ook in de ploeg. En uiteindelijk is het 32 22 geworden. Toch een groot verschil. Een opvallend groot verschil. Zo had ik het uh, niet verwacht. Maar ENO is gesloopt in de tweede helft. Een vrij jonge toch uit Zuidoost-Drenthe dat dit seizoen het goed heeft gedaan. De verwachtingen waren niet al te hoog. In de play-offs een aantal goede wedstrijden gespeeld. Maar meer is heel duidelijk de ploeg in vorm gebleken. Veel wedstrijden gewonnen. In de reguliere competitie ging het, altijd, als, uh, ging het tot nu toe steeds moeizaam. Maar in de play-offs uh, speelt de ploeg eigenlijk als herboren. Zoals we dat kennen van Aalsmeer. En zij... We klimmen nu naar plek 2 en hebben het eigenlijk in eigen hand. Want volgende week de laatste wedstrijd in de play-offs in Meer tegen Huryhup. Dat laatste staat. En als Aalsmeer die wedstrijd wint, dan spelen ze de finale tegen Volendam om de landstitel. Volendam dat vanavond overigens won van Quintus. En zij, de regerend landskampioen, hebben zich al geplaatst voor de finales. De spelers bedanken het publiek. Aalsmeer wint ruim van ENO 32-22. Jodoka Edith Bos heeft een gouden medaille gewonnen bij de Grand Prix in Baku in Azerbeidzjan. In de klasse tot 70 kilogram won de Europese kampioen in de finale met Ippon van de Hongaarse Annette Metjaros. In de halve finale had Metjaros Linda Bolder uitgeschakeld, en die pakte brons. Formule 1 coureur Sebastian Vettel start morgen voor de vierde keer op een rij vanaf pole position. De Duitse reed in de kwalificatie voor de Grand Prix van Turkije ver uit de snelste ronde. Op het circuit van Istanbul was hij enkele tiende van een seconde sneller dan zijn Australische teamgenoot Mark Webber. De Duitse Nico Rosberg was goed voor de derde kwalificatietijd. Rafael Nadal heeft de finale bereikt van het tennis-toernooi in Madrid. De nummer 1 van de wereld had ruim 2,5 uur nodig om zijn eeuwige rivaal Roger Federer in drie sets te verslaan. Victoria Azarenka en Petra Kvitova spelen in Madrid de finale van het vrouwentoernooi. Beide speelsters hadden in de halve finales weinig te duchten van hun opponenten. De Wit-Russische Azarenka ontdeed zich in twee sets van Julia Gurges uit Duitsland. En de Tsjechische Kvitova was in eveneens twee sets te sterk voor de Chinese Li Na. Thomas Schorel is er niet in geslaagd om zich te plaatsen voor het hoofdtoernooi in Rome. De Amsterdammer verloor in de eerste kwalificatieronde 6-4-6-3 van de Finn Jarko Nieminen. Golfers Robert-Jan Derksen en Maarten Lefeber beleefden een tegenvallende derde ronde bij de Spaanse Open op de golfbaan van Terrassa. De twee Nederlanders hadden beide 76 slagen nodig. Met een totaal van 220 slagen staan ze op een gedeelde 50ste plaats. Zuid-Afrikaan Thomas Eken gaat met een totaal van 208 aan de leiding. De Nederlandse bedmintonners Erik Pang en Judith Meulendijk zijn er niet in geslaagd de finale van het Denmark International in Frederikshaven te bereiken. Pang verloor in de halve eindstrijd van de Deen Hans-Christian Vittinghus. En Meulendijk schaf in de finale op tegen de Russische Anastasia Prokap. Prokopenko. En Dameroel Boomstra is goed begonnen aan het WK in eigen land. De Nederlander won in de eerste ronde van landgenoot Wiebe van der Wijk. Naast Boomstra boekte ook de Amerikaan Alexander Mogalienski... en Erdene Bilek, doel. En die komt uit Mongolië, een overwinning. Nou, na al die moeilijke woorden, een paar moeilijke Italiaanse namen. Bas Tigler. Ja, Van Bommel, Seedorf uh, <laughs> bijvoorbeeld. 66 minuten gespeeld. 0-0 A.S. Roma, Milan. Bij deze stand is uh, Milan kampioen van Italië... Voor het eerst sinds 2004 zou Milan dat alweer gelukt zijn. Van Bommel hoopt er al op, want die is uh, zo ongeveer overal wel eens kampioen geworden. In ieder geval in de grote competities dat dit allemaal een beetje mee zit. Dat zijn ook niet zoveel Nederlanders die daarin slagen. Robben in vier grote competities kampioen geworden. Van Bommel natuurlijk in Spanje, Duitsland en Nederland. Als je dat tenminste nog een grote competitie mag noemen. Maar uh, wel ligt dus vandaag ook in Italië. Het is 0-0 uh, als 67 minuten. ...gespeeld zijn en Seedorf de bal krijgt aan de linkerkant van het veld. Langs twee mensen wil, maar uiteindelijk een vrije schop krijgt. Daar genoegen mee moet nemen naar een overtreding van Cassetti. Dat gebeurt op een paar meter buiten het strafgroepgebied. Milan heeft een ongelooflijk grote kans gekregen trouwens een paar minuten geleden via Boateng. Die wordt weggestuurd door Ambrosini. Boateng die de bal over de keeper heen lift vanaf de zijkant. Maar echt centimeters naast. Dat was de kans... ...voor Boateng om Milan op voorsprong te zetten. Bij Boateng kan je dan ook nog zeggen... ...was maar in Dortmund gebleven waar hij twee jaar geleden nog speelde. Dan was je al lang kampioen geweest. Maar dan wou hij niet. Zeedorf met de vrije schop. Bal op het hoofd van Nesta die meekomt van achteruit. Of nee, het is Ambrosini die kopt. Maar de bal een meter of twee over het doel van Roma jaagt. Maar wel voor de zoveel tijd een keer onderstreept is... ...dat Milan beter is in het... Uh... Tweede bedrijf, veel beter en veel gevaarlijker zelfs. Ik zeg, het is Ambrosini die kop, dat wilde hij wel. Maar de bal wordt nog van richting veranderd door een van de Rome-verdedigers. En dus komt er nog een hoekschop aan voor Milan, die Seedorf neemt. De bal gaat terug, dan zou er van afstand geschoten moeten worden. Of opnieuw worden voorgezet, de bal komt met de tweede paal. Boateng wil hem ineens voor het doel harken. Nou, dat lukt wel. Maar het schot dat hij in gedachten had, komt er niet uit. Ibrahimovic, die daar nog in de doelmond stond, wil dan wel naar de bal. Dat lukt ook niet. En zo kan de bal uiteindelijk toch gewoon door Doni worden gevangen. Milan is beter in de tweede helft, is gevaarlijker in de tweede helft. Maar doelpunten maken, dat lukte nog niet. Dat lukte ook Roma het eerste bedrijf niet trouwens. Dus 0-0, 68 minuten gespeeld. We said goodbye, I can't recall. Jacqueline Govaart en Alain Clark met Wherever I Go. Vanavond dus de Nederlandse kampioenschappen boksen in Rotterdam. En daar zouden ook de nummers 3 en 5 van het WK Vrouwenboksen in actie komen. Maricel de Jong en Nouchka Fontijn. Straks misschien wel onze medailletroeven op de Olympische Spelen in Londen. Gio Lippers praat met ze. Ja Ronald, die vrouwenpartijen die zijn hartstikke laat vanavond. Uh, tegen een uur of elf pas, dus ja, tegen die tijd is die uitzending alweer lang voorbij. Marichelle de Jong, heb jij ooit zo laat gebokst? Nee, nee, niet, niet zo laat in ieder geval. Meestal uh, worden we al in het midden zeg maar, van het programma geplaatst. Of net voor de pauze, maar uh, zo laat niet. Nee, volgens mij hebben ze alle dames een beetje uh, laat in de avond gestopt. Marichelle de Jong en Nuska Fontijn, ja, het zijn de twee... Collega's kun je zeggen, jullie boksen twee aparte partijen. De nummers drie en de nummers vijf van het WK. Maar aan de andere kant ook weer concurrenten. Want straks voor die Olympische Spelen, Nuska, dan gaat het maar om één plekje. Ja, maar voorlopig uh, zitten we eigenlijk nog allebei in onze eigen gewichtsklasse. En uh, ja, we gaan eerst die EK natuurlijk uh, zien. En daarna gaan we het gewoon allebei uh, kijken hoe ver we het kunnen schoppen. Is het niet heel bijzonder dat juist die twee vrouwenpartijen zo laat in het programma zitten... dat jullie eigenlijk toch een beetje top of the bill zijn? Ja, dat is wel bijzonder en uh, ook wel leuk. En uh, Ik denk dat ze ook wel met het oog op het EK eigenlijk, uh, steeds meer het vrouwenboksen in uh, de belangstelling zetten. Dus dat, uh, dat is alleen maar mooi. Marichelle, want dat betekent wel een andere voorbereiding dan dat je normaal hebt op een gevecht? Ja, je moet hier langer wachten in principe. Maar het uh, ja, maakt niet uit, je moet overal kunnen aanpassen. Dus uh, wie weet, uh, misschien later komt het ook wel dat we zo laat moeten boksen. Zeggen was van ze heeft de best voor En ik denk dat ze daarom ons zo laat geplaatst hebben. En ik hoop dat er nog genoeg, genoeg uh, publiek zit om uh, ons aan te moedigen. Dat is natuurlijk ook heel belangrijk. Het is snel gegaan met dat vrouwenbox. Had je dat verwacht? Dat eigenlijk zo snel, nadat nou, bekend werd dat vrouwenbox op de Olympische Spelen zou komen, ja, dat die boost er ineens in zit. Ja, want uh, het was ergens in 2005 dat ze al uh, gingen kijken van wanneer het nou Olympisch zou zijn. En ik merkte gewoon elk jaar op de. ...op de kampioenschappen, dat we telkens meer landen gingen meedoen. Dus uh, ja, dat treintje, dat ging wat telkens sneller. En dan komt dat EK eraan, Anoushka. EK in eigen land, daar kijken jullie neem ik aan heel erg naar vooruit. Maar voor de grote wereld is het nog iets, een evenement... ...waarvan iedereen denkt, oh ja, dat is er ook nog. Uh, nou, binnen de bokswereld natuurlijk wel. Uh, ja, binnen het vrouwenboksen en het gewone boksen wordt natuurlijk wel uh, gewoon het EK als een groot evenement gezien. En uh, ook een belangrijke stap naar de WK en naar de Olympische Spelen. Dus uh, ja, ik hoop dat verder Rotterdam uh, ook enthousiast gemaakt wordt. En uh, dat ook uh, mensen die normaal niet, niet zoveel met boksen hebben of uh, er nog niet uh, veel kennis mee gemaakt hebben, dat uh, in oktober kunnen doen. Komt dat EK niet eigenlijk een jaartje te vroeg? Want op het moment dat jullie op de Olympische Spelen hebben gebokst, één van jullie, en een medaille heeft gepakt misschien wel, ja, dan gaat dat natuurlijk veel meer leven in Nederland. Ja, maar het, het is juist ook bijzonder dat het ook gelijk op de 100-jarige bestaan van de boksmond uh, plaatsvindt. Dus dat geeft een extra, uh, extra sfeer, zal ik zeggen, een extra evenement. Dus ja, we zijn, al, we zijn al heel erg blij dat het in Nederland een keer wordt gehouden. Oh. Ja, want waar ben jij het meeste mee bezig? Met dat EK of kijk jij toch alweer een jaartje verder? Nee, we moeten wel stap voor stap gaan beginnen. En uh, ja, je moet gewoon op het heden gewoon mee beleven. En uh, het is gewoon bij de EK. Bij mannenboksters vraag je altijd... wat was jouw grote voorbeeld in het verleden? Toch Lucia Rijker. Ik denk dat voor heel veel uh, vrouwen wel uh, een, uh, de icon is. Geldt dat voor jou ook, Anushka? Uh, nee, ik heb er eigenlijk nooit uh, echt live zien boksen. En uh, te weinig van gezien om... Uh... Dat eigenlijk als mijn idol te, te kiezen. Maar wat is dan een idol? Een mannenbokser? Nee, eigenlijk niemand. Goed zo. Helemaal jezelf. Ja. <laughs> Milan, bijna kampioen van Italië. Maar niet met een, een, een, een jonge en lekker veelbelovende ploeg, Bas. Nou ja, kijk, het blijft een goed elftal. Maar er zit vanavond heel weinig muziek in. Het is 0-0 in Rome. Een kwartiertje nog te gaan in de wedstrijd. Waar Milan aan een punt dus genoeg heeft om kampioen van Italië te worden. Er is nog maar eens gewisseld. Daar komt er wel een in. Waar we iedere elke keer toch wel met genot naar kijken. Namelijk Pato. Die komt Robinho vervangen. Dat is er een die dat normaal ook kan, maar vanavond niet. Pato gekomen. Drie weken niet gespeeld met een spierblessure. Maar eigenlijk zo snel weer hersteld. Tot verrassing van velen is hij dus alweer beschikbaar. Ook Pirlo zit weer op de bank. Die is een natuurlijk na zijn blessure, zijn lange blessure. Probleem met de knie alweer maakte. In de bekerwedstrijd tegen Palermo. Wellicht kan hij straks ook nog even meedoen. Dat zou hem van harte zijn gegund. Een soort Mr. AC Milan, natuurlijk. Want hoe lang speelt hij er al niet? Maar goed, het kan allemaal nog anders ook. Want als Roma er eentje in prikt. dan uh, is Milan vanavond helemaal geen kampioen. Roma heeft in de tweede helft nauwelijks kansen gekregen. Trouwens, een paar keer een uitbraak. Maar weinig. Cassetti nu een keer mee op oorlogspad. de Rechtsbek komt de voorzet. Borrielli wil naar de bal toe. Gaat niet naar de bal. Tadij kopt. Nou ja, wat heet. Kopt. Wil koppen. Maar beukt voordat hij kan koppen. Eerst tegenstander Abate tegen de grond. Die blijft geblesseerd liggen. net binnen zijn eigen strafgroepgebied. Het wordt wat harder en feller. We hebben in de eerste helft een paar akkefietjes gezien. Daar had ik het al over met Van Bommel en Totti. Maar eerst Van Bommel heel uh, gemeen op de hak. Op de Achillespezing ging staan van Totti. Maar even later zagen we ook dat Totti een beuk uitdeelde aan Van Bommel. Toen iedereen even de andere kant op keek. Behalve de televisiecamera's. Dat heeft Totti dan met zijn geringe ervaring natuurlijk nog niet door. Dat er ook camera's zijn die dat registreren. De twee hebben wel weer de vrede getekend in de tweede helft. Want alles is ineens weer koek en ei. Maar voor het overigens zien we toch nog wel een paar gemene overtredingen. Was zo even... Boa het slachtoffer werd die op het middenveld werkelijk een schop te verduren kreeg. Nou, nu dit moment weer. Kortom, onvriendelijk. In de slotfase in Rome bij Rome Milan. De supporters van Milan die met duizenden zijn meegekomen naar Rome. beginnen al voorzichtig wat feest te vieren omdat zij denken het zal met 0-0 wel goed komen. En dan komt het natuurlijk ook goed als het 0-0 blijft. Er zijn er nog duizenden meegekomen extra naar Rome die ook geen kaartje hebben op de Zwarte Markt geprobeerd hebben om dat te kopen. Maar tot de conclusie kwamen dat dat eigenlijk niet ging. En dan maar een koekje zijn ingedoken. Kortom, de fans van Milan hebben er zin in. En hopen dat het goed komt. Nog 12 minuten wachten. En dan, maar zo gaat het in Italië vaak. Zal niemand nog spreken over 0-0, saai, niet goed, enzovoort, enzovoort. Maar zal iedereen zeggen, goh, volgens mij is Milan kampioen. Dat zou maar zo kunnen. Over 12 minuten. Roma 0, Milan 0. En dus Milan op kampioenskoers. Gonna close my Running through this life, darling Like I feel the snow Is the tracer glides say me Ergens kan morgen voor de tweede 8-1 volgende keer de KNVB-beker winnen. Vorig seizoen werd Feyenoord verslagen. Een finale uitgesmeerd over twee wedstrijden. U weet wel, al dat gedoe met supporters. Eén van de Ajaxiden die toen in actie kwam is Jan Vertonger. Ja, vorig jaar was natuurlijk een uh, geweldige ontlading. Ook was het uiteindelijk niet meer zo spannend. Het was toch voor vele jongens in ons team uh, de eerste prijs die we wonnen. Dus ja, een geweldig, uh, geweldig gevoel. Het ging moeizaam dit seizoen. Jullie hebben kans op, op de dubbel. Ja. Eigenlijk ongelooflijk, hè? Ja, precies. Maar het, ja, de andere teams hebben veel punten laten liggen. Maar uh, ja, daardoor maakte tweede ook nog kans op de titel en heeft PSV ook pas net afgehaakt. Dus uh, we hebben elkaar een beetje in de, in de kaart gespeeld wat dat betreft. Het zou zomaar kunnen dat dit jouw laatste twee wedstrijden voor Ajax zijn. Je laatste prijzen ook voor Ajax. Hoe, hoe, hoe zie jij dat? Ja, die vraag is natuurlijk uh, al vaker gesteld. Maar uh, ik heb alles uh, van me afgeschoven tot na de einde van de laatste wedstrijd en dat is 3 juni met België tegen Turkije dus, uh, en daarna zie ik wel wat, uh, wat er komt ik uh, ben echt gelukkig bij Ajax en als ik uh, nog één of twee seizoenen bij Ajax mag spelen dan zal ik uh, erg blij zijn maar uh, ik heb zoals iedere sporter ambities Wat voor uh, wedstrijd verwacht jij aanstaande zondag? Ja, misschien zal er in eerste instantie een beetje afwachtend uh, gespeeld worden, maar ja, langs andere kant zullen we ook wel een leuke pot voetbal krijgen want het zijn twee teams die echt heel veel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 En dat zei Ajax-verdediger Jan Vertongen tegen Andy Houtkamp. Als je die wedstrijd van vanavond ziet, Bas Tichler, snap je dan een beetje waarom het Italiaanse voetbal de laatste jaren niet zo goed gaat? Ja, zeker, want er is uh, niet zo ontzettend veel aan. Kijk alleen maar naar de resultaten in uh, Europees verband in dit seizoen. Dat hield ook niet over. Milan en uh, Roma in de Champions League, niet geweldig. Nou ja, een rondje later in de kwartfinale ging Inter eruit. Ook in de Europa League, het leeuwendeel overleefde de poolfase niet eens... Want uh, ik geloof dat Napoli de enige was van vier Italiaanse ploegen die de poolfase heeft overleefd. Dus nee, dat gaat allemaal niet fantastisch. Dat is niet meer de grote competitie die het uh, jaar geleden wel was. Tegelijkertijd, wat mogen wij nou eigenlijk zeggen vanuit Nederland? <laughs> Want, hè? Ja. Goed, uh, prima. Wat leuk is om te zien bij Roma. Het is nog steeds 0-0 voor de duidelijkheid. Roma-Milan met nog een minuut of vijf. Uh, wat leuk is om te zien is dat er een... Jongen van 17 in het elftal gekomen is bij Roma. Gianluca Caprari. Die mag dan zijn debuut maken. Dat is een mooie avond voor hem. Aanvaller, 17 jaar oud. We gaan we nog veel van hem horen in het resterende deel van zijn leven. Terwijl Ibrahimovic ontsnapt voor Milan aan de linkerkant van het veld uitkomt. En genoegen moet nemen omdat de bal via Cassetti over de achterlijn gaat met een hoekschop. Dat denkt eigenlijk iedereen. Dat denkt ook Ibrahimovic zelf. Maar scheids- en grensrechter hebben anders gezien en geoordeeld dat de zwetenbal zelf het laatst heeft geraakt. En dus komt er gewoon een doeltrap voor Roma. Dat betekent dat het balbezit is voor de doelman. Voor Doni, een van de vele Brazilianen op het veld vanavond. Milan dus niet fantastisch gespeeld. Hoewel de eerlijkheid is dat in de tweede helft met name Milan niet alleen op de paal schoot via Robinho... maar via Boateng ook nog een ongelooflijke grote kans kreeg die naast ging. Dat Milan wel beter, gevaarlijker is geweest. En dat Milan toch als het 0-0 blijft het kampioensfeestje mag gaan vieren. En zal zeggen ja we hadden hem ook gewoon kunnen winnen. Maar zo vaak wint Milan niet in de Rome. In ieder geval niet tegen AS. Want in de laatste jaren werd het die telkens gelijk. De laatste keer dat Milan won was 2005. Won in Rome van AS. Dus uh, dat gaat allemaal niet zomaar vanzelf. Terwijl het balbezit is nu voor Boateng. Aan de rechterkant van het veld. Maar die versplikt zich eigenlijk kinderlijk eenvoudig in Riezen. De linkervleugelverdediger van Roma. Die dat toch eigenlijk ook alweer jaren speelt. En dan komt er een ingoorjaar voor AC Milan. Ja, nogmaals. Gewoon zorgen dat je gelijk speelt dan weet je dat de titel gevierd mag worden dat zou de 18e titel zijn voor AC Milan de 18e landstitel 0-0 is het en dus nog altijd dat mag je zeggen Milan op kampioenskoers tegen AS Roma slotfase at you We'll get you in time Het uur bracht de tijd op 5 over alle 11. De shit Ritter de langs de lijn. Begin in Engeland daar komt de top 3 morgen in actie. Manchester United met 73 punten neemt het op tegen Chelsea dat 70 punten heeft. Arsenal de nummer 3 met 67 punten speelt tegen Stoke. De nummer 4, Manchester City, verloor met 2-1 van Everton. Door die nederlaag raakte de derde plaats verder uit zicht voor City... en lijkt rechtstreeks plaatsing voor de Champions League... onmogelijk voor het team van Nigel de Jong. Tot in de matspeur speelde 1-1 gelijk tegen Blackpool. Charlie Adam werd de meest besproken man op het veld. In de 75e minuut miste hij een strafschop. Maar een minuut later benutte hij wel een penalty voor Blackpool. Jermaine Defoe zorgde in de laatste minuut voor het gelijke spel... Sunderland won uit bij Bolton Wonders met 2-1. Boudewijn Zende maakte het openingsdoelpunt voor Sunderland. Newcastle United met Tim Krul in de doel won van Birmingham City 2-1. Esther Villa en Wigan Athletic hielden elkaar met 1-1 in evenwicht. Een op West Ham United slaagde er niet in weg te komen van de laatste plaats in de Premier League op eigen veld werd tegen Blackburn Rovers 1-1. De achterstand op de veilige 17e plaats van Blackpool bedraagt drie punten. Nou de kop hebben we helemaal gehad en de start weet u. We gaan uh, kijken naar uh, de slotfase van uh, Roma. Oh. Eerst Duitsland hoor ik hier. Nou, dan gaan we verder met Duitsland. Uh, maar die moet ik even zoeken waar die gebleven is. Uh, Duitsland. Ja, die zit hier. Uh, de Bundesliga. Daar gaat het vooral om de derde plaats die recht geeft. Op de voorronde Champions League. Bayern München pakte deze plaats door een 8-1-uitzegen op St. Pauli. Andries Jonker gaat genieten van deze persoonlijke overwinning. Ik ben vrouw. Ik ga zo snel mogelijk naar huis. Ik zet ze op die couch, ik neem een tassencafé. café. Om te niet dat we dat minuutje vandaag hebben. En Ayerobe was tweemaal trefzeker en Mario Gomez vond driemaal het net. Mede door deze treffers degradeert St. Pauli naar de tweede Bundesliga. Hannover 690 haakt af in de strijd om de derde plaats... doordat er met 2-1 werd verloren van Stuttgart. Het team van interimtrainer Andries Jonk kan ook nog naar boven kijken... doordat de nummer twee, Bayer Leverkusen, met 1-1 gelijk speelde tegen HSV. Het gat tussen Leverkusen en Bayern-München is nu drie punten. Rechtstreekse plaatsing voor de Champions League zit er dus nog in voor Bayern-München. Dan moet de volgende week gewonnen worden van VFB Stuttgart... en moet Bayern-Leverkusen verliezen van Freiburg. Skip volgende week, vandaag nog iets We willen alles maken, ons weer zo goed wie mogelijk voorbereiden op het spel tegen Stuttgart. We willen proberen weer een goed spel af te leveren, te winnen. Want ik hoop dat die Freiburger aan een zeer goede taak hebben. dat was nogmaals Andries Jonker. Schalke 04 kwam in eigen huis nog wel op een voorsprong. Klaas-Jan Huntelaar was de maker, maar Schalke ging uiteindelijk met 3-1 onderuit. Onderin blijft het spannend. Eindraaf Frankfurt verloor van FC Köln met 2-0. Frankfurt staat nu 17e en die plek betekent rechtstreekse degradatie. Borussia mönchengladbach wonders: 2-0 van Freiburg. En Mönchengladbach komt daarbij op gelijke hoogte met Wolfsburg... dat met 2-1 verloor van Kaiserslauteren. Gladbach haalde dus de laatste weken veel punten. Met nog één wedstrijd te gaan is de stand onderin. 15e Wolfsburg, 35 punten. Dan Gladbach met 35. En 17e Frankfurt met 34. St. Pauli dus gedegradeerd. Aan kop Borussia Dortmund, uh, 72 punten. Uh, Bayern Leverkusen heeft er 65. Bayern München, 62. En Hannover, 57. En Mainz, 55. Ja, in Duitsland werd Borussia Dortmund vorige week al kampioen. En vandaag verloor het team van Jurgen Klopp met 2-0 van weer de Bremen. Nou, dan gaan we nu wel eens kijken naar uh, Roma tegen AC Milan. Nog steeds niet afgelopen, was het er? Nee, er kwam vijf minuten extra tijd bij. <laughs> daarvan uh, nog anderhalve minuut over. Het is 0-0 nog altijd Roma-Milan. Drie gele kaarten in de laatste vijf minuten. Waarvan uh, Van Bommel de eerste kreeg toen Pato. En zo even Tadij, flinke schop die ook hij weer uitdeelde op Abate. Die weer staat en nu zelfs aan de bal is. En dat betekent dat Milan nog een keer naar voren kan. Schek, want het is de race back. Maar die staat nu bij de cornervlag van de tegenpartij. Waar die, ja, ik zou zeggen, in zo'n wedstrijd bij 0-0 en je bent kampioen als het allemaal zo blijft. Daar niet hoort te staan. Maar vooruit maar. Hij houdt er een ingooi aan over. En die wil hij wel nemen. Maar naar wie? Ibrahimovic wil de bal. Of doet in ieder geval alsof hij de bal wil. Met een paar wilde bewegingen waarmee hij weg probeert te lopen van Tadej. Maar de bal gaat naar Pato toe. Die bij de cornervlag staat en daar de bal verspeelt. 50 seconden nog. Als Milan het droog houdt, dan is de ploeg kampioen. Dat betekent dat op de achtergrond te horen de supporters van uh, Milan zingen. En dat Roma dan toch in ieder geval nog een beetje tevreden kan zijn met dit punt. Omdat het daarmee toch nog altijd in de race blijft voor die voorronde Champions League. Terwijl nu Cedorf, bal van die slijt op het middenveld. Dat wordt opgelost door een meeverdedigende. Uh, is dat Boateng. Daar lijkt het wel op. In ieder geval heeft Milan de bal weer in de richting van de middenlijn gekregen. Daar gaat hij over de zijlijn. En kan uiteindelijk Roma daar een ingooi gaan nemen. Een paar seconden nog. scheidsrechter maakt even het aanstand op de fluiten. Er komt nog een bal in de richting van het strafschopgebied. Dan wordt hij weer weggekopt door Milan. Dan zegt de scheidsrechter het is voorbij. Het is over. Het is uit. En Milan is kampioen van Italië. Voor de achttiende keer in de historie dat Milan kampioen van Italië is. De eerste titel sinds 2004. En daarmee heeft Milan er weer net zoveel als stadgenoot Inter, dat ook 18 keer, kampioen van Italië is geweest. Alleen Juventus werd vaker kampioen van dat land, namelijk 27 keer. Een prachtige prestatie natuurlijk voor de coach, Massimiliano Allegri in zijn debuutjaar notabene voor Milan. Hij deed het leuk bij Cagliari, mooi voetbal, aanvallend voetbal, een verrassende negende plaats coach van het jaar gekozen door zijn collega's, nu naar Milan gegaan en meteen kampioen geworden met de ploeg die dat dus al zo lang niet meer werd. De Nederlanders, prachtig voor Zeedorf, prachtig voor Van Bommel, Van Bommel die al voor de achtste keer kampioen kan worden met PSV vier keer, met Barcelona een keer, met Bayern twee keer en dus nu ook met Milan en dus in vier landen Kampioen geworden, vier grote voetballanden. Ik zei al eerder dat is ook Robben gelukt. Het lukt dus nu ook Mark van Bobbel. En de prijzenkast van Seedorf. daarvan kan je je afvragen of er überhaupt nog wel een beker in past. Het zal moeten, want Milan mag zich na deze 0-0 in Rome tegen AS kampioen van Italië noemen. En wij gaan verder met Spanje. Daar speelt Real Madrid op dit moment tegen Sevilla. En Real staat in de uitwedstrijd met 2-0 voor na iets meer dan een half uur spelen. Nou zeg maar gewoon 40 minuten. Eerder op de avond uh, won Valencia van Real Sociedad 3-0. Atletiek Bilbao Levante werd 3-2. Atletico Madrid Malaga 0-3. Sporting Gigon Deportivo 2-2. Getafe Almeria 2-0. En Hercules Racing Santander 2-3. Shakhtar Donetsk is voor de zesde keer kampioen van Oekraïne geworden. De ploeg van trainer Lucescu won in de kampioenswedstrijd... met 2-0 van Metalleur Donetsk. Shakhtar bereikte dit seizoen de kwartfinale van de Champions League. Toen was Barcelona iets te sterk. En in Frankrijk is coach Jean Tigana... na een merkwaardig incident opgestapt als trainer van Girondin Bordeaux. Zijn dochter werd tijdens de, uh, de 4-0 verloren wedstrijd... tegen Sochiot lastiggevallen. Eerder was hij ook al op school lastiggevallen. En dat was de druppel die de M&D overlopen voor Tigana. touch. Somebody else's lover. Eerder in de uitzending kon u al horen dat de waterpolo-vrouwen van Donk kampioen van Nederland zijn geworden. De ploeg uit Gouda won vanavond ook de tweede finale wedstrijd van Polar Bears. In Ede werd het 9-7 voor Donk. En dat betekende een mooi afscheid voor Danielle de Bruin, die haar lange carrière beëindigde. En enthousiasme, geen gebrek na het kampioenschap van Donk. En uh, ja Danielle, is dit nou wat je noemt een afscheid in stijl? Ja, ik kan het maar eigenlijk niet anders bedenken wat nog een mooier afscheid zou zijn. Dus ja. Hoe spannend was het vanavond? Ja, vreselijk spannend. We maken het onszelf natuurlijk hartstikke moeilijk door, uh, om 4-0 achter te komen door onze eigen fouten. Dan moet je heel hard werken om weer 4-4 gelijk te komen. Toen hebben we ook gezegd, de wedstrijd begint nu opnieuw. Dit is onze kans om opnieuw wel goede dingen te doen. En uh, toen wonnen we die periode ook met 2-1. En uh, ja, dat was wel een kleine marge, maar dat hebben we volgehouden. En uh, ja, dat is wel ongelooflijk. Ik heb denk ik nog nooit zo'n wedstrijd gespeeld door met 4-0 achter te komen en uiteindelijk nog te winnen. Hoe erg ben je bezig geweest met je afscheid? Nou, eigenlijk niet zo. Want uh, ja, ik heb altijd geleerd, concentreer je op je taak. Uh, ja, dat is toch wel een beetje van Robin van Galen van de Olympische Spelen. Cirkel 1 hoor ik hem steeds zeggen. En dat is gewoon met je, met je taak bezig zijn. En dat is niet met het afscheid. En ja, je krijgt natuurlijk wel sms'jes van mensen. En uh, ja, ook uh, aandacht van de media. En dat is natuurlijk hartstikke leuk. Maar het dronk pas op me door. Toen mijn ploeg ging zingen Daantje bedankt. Want voor die tijd was ik uh, ja, heel blij met, met de titel. En toen dacht ik ineens, oh ja, dit was het. En uh, ja, toen werd ik wel een beetje emotioneel. Ja, toch wel. Ja, toch wel een beetje. Ik heb 17 seizoenen in de hoofdklasse gespeeld. En sommige van mijn teamgenoten zijn nog niet eens 17 jaar. Dus moet je nagaan. En uh, ik vind het ook wel heel leuk dat ze mij uh, dit afscheid hebben bezorgd. Want het was toch wel echt een goede een teameffort vandaag. Echt, uh, en ik ben ook heel blij dat die meiden zo volwassen gespeeld hebben uiteindelijk. En uh, dat ik een uh, goede ploeg achterlaat voor GCC Donk voor de toekomst. Ja, je laatste wedstrijd achter de rug. Dan is het natuurlijk altijd uh, het moment daar om even... Terug te blikken op die mooie lange carrière. En dan, uh, ja, iedereen kent jou in Nederland eigenlijk van die ene dag, hè? 21 augustus 2008. 45 seconden nog te spelen, 20 seconden daarvan. Uh, Man, meer situatie. Nu moet Nederland de kans creëren. En misschien is dan de bruin de schutter. Van welke? De bruin. Let op, Van der Ham daar rechts in beeld. Die krijgt vaak die bal toegepast. De bruin. Ja. Jawel! 9-8, het zevende doelpunt van Danielle de Bruijn. De laatste mogelijkheid met nog 10 seconden en Nederland houdt ze ver weg van de goal. En het schoolt in de redding! De redding van Van der Meijden, nog een keer Van der Meijden. Gelooft u in wonderen? Ja! Goud voor Oranje. Zeven goals en olympisch goud. Ja, dat klopt. Daar uh, ja, hebben we, maar ook ik, toch bekendheid mee uh, verworven. En, uh, maar ik denk ook uh, ja, bij je club waar je toch al 17 jaar uh, in ho op hoogste niveau speelt... dat mensen weten wat je kunt en uh, ja, dat, ze dat, dat ik dat ook zelf door wil geven aan de jeugd. en uh, ja, Ik krijg nu heel veel waardering en dat, dat vind ik zo leuk. Dat maakt het afscheid gewoon fantastisch. Maar Peking, dat was pure magie, hè? Ja, Peking, dat, dat is natuurlijk uh, ja, op dat niveau en uh, op die dag dat doen... Uh, uh, met een gescheurde kruisband ook nog? Ja, ja, ik moet zeggen, ik heb vandaag last van twee knieën. Maar die kruisband die zit er weer in. Maar uh, nee, kijk, toen we, zaten we echt in de flow. En, uh, maar daar moet je ook jaren voor trainen. Daar hebben we met dit team nog veel meer training voor nodig. Maar ja, dat, is, dat is aan de ene kant niet te vergelijken. Maar aan de andere kant is een landstitel net zo leuk. Net zo leuk, maar in ieder geval belangrijk voor je club. Uh, als gewoon uh, uh, uh, een titel winnen. Wat ga je nu doen? Um, lekker relaxen. En ik heb een soort sabbatical ingelast. Want ik, ik geef ook heel veel training en ik sta langs de kant. En ik doe allerlei andere zaken. Daar trek ik me ook even een jaartje van terug. En uh, ik moet gewoon weer even opladen voor datgene wat daarna gaat komen. En wat dat is, dat weet ik nog niet. En dat vind ik ook het leuke uh, dat ik dat kan gaan ontdekken. Tot slot, uh, onvergetelijk afscheid? Ja, zeker weten. Ja, al het publiek wat meegekomen was. De, de finale achterkomen en dan toch winnen. Al met al echt ook een uh, ja, superleuke afscheid. Danielle de Bruin was dat bij Bob van der Tak. En dan gaan we nu Arnold van der Leiden horen bij uh, Gio Lippens. Zeker, want die is inmiddels naast me aangeschoven. Hij heeft zojuist twee partijen heeft aan de kant uh, mogen staan. Dat is uh, ja, iets nieuws uh, voor Arnold, wou ik okay. bijna zeggen. Maar in ieder geval iets waar ik hem uh, nauwelijks in ken. Arnold, dat begeleiden van boxers, vooral vrouwelijke boxers. Daar hou je je nu mee bezig? Dat, de... Zo veel lawaai nu op dit moment. Op maar dat doe ik nu op het moment. De... En de... ik ben me onder andere bezig via mijn eigen een -organisatie, zeg maar de Boxing Academy... ook mee me bezig met het begeleiden van damesboksen. En dat doe ik ook voor de Nederlandse Boksbond. En uh, het doel is om uh, met uh, pugilisten met een missie... om aansluiting te krijgen bij die twee topmeiden... die uh, straks nog in de ring gaan verschijnen Ja, we, tijden, we zullen er een latertje van moeten maken. Ja. Dat is natuurlijk Marichelle de Jong en Nuska Fontijn. Die komen Lop. straks pas in actie. We hebben ze zojuist al uh, gehoord. Uh, waarom eigenlijk het vrouwenboksen, Arnold? Uh, ik zou verwachten als uh, voormalig medaillewinnaar op de Olympische Spelen... Dat jij je met die mannen gaat bezighouden. Je werd trouwens net aangekondigd als drievoudig olympisch kampioen. Ja, dankjewel. Het, is was, leuk, steeds he? ja. Meer. het was steeds meer. Ja, heel goed. Heel goed. Ik voel me vereerd. Uh, maar dat is drie keer brons, overigens, ja. voor de luisteraars. <laughs> uh, nee, uh, ja, vrouwen boksen, waarom? Uh, ik ben al tien jaar geleden een beetje erin gestapt... omdat het is een relatief klein is. Daar kun je sneller aansluiting uh, krijgen, denk ik, bij de top. Bij de mannen hebben we al een behoorlijke achterstand opgelopen... de afgelopen twintig jaar... Dus dat vrouwenboxen is nieuw. Het evolueert, het is nieuw. Uh, vrouwen staan er goed in, er wordt goed gefight. En dan, je ziet het voornamelijk Dus het is een interessante sport. En ik wil graag mijn bijdrage leveren om het, boksen, het vrouwenboksen in Nederland. en zeker ook in Europa op een hoger niveau te brengen. Even kort door de bocht: hè. is het de kortste weg om de de naar een medaille op dit moment? Een Olympische medaille? Ja, uh, je ziet het aan mijn gezichtsuitdrukking. Absoluut. Ik denk dat we sneller aansluiting kunnen krijgen bij de top, bij de vrouwen, dan bij de mannen omdat het gat bij de mannen zo groot is, een, een extreem talent zou kunnen aansluiten. Maar dat hebben we eigenlijk altijd wel gehad. En bij de vrouwenboksen met een goede strategie, met een goede opbouw, kunnen we denk ik heel snel aansluiting krijgen. En in principe hebben we dat al met twee toppers. Bij de mannen nog eventjes. Uh, we hebben het er zojuist hier in de uitzending over gehad. 1992, de laatste keer dat Nederlandse boksers actief waren op de Olympische Spelen. Jij was erbij, Moran uh, Deli was erbij, Peter Rijn, en nou niet in actie gekomen. Ander verhaal. Maar toch, dat waren gouden tijden voor het boksen. Dat waren gouden tijden, ja, absoluut. En uh, het zou mooi zijn als het terugkomt, maar dat, uh, daar is een juiste strategie, lijn en uh, een visie voor nodig. En uh, ik weet de. Uh, de boksbond met uh, een nieuw bestuur die proberen uh, met alle overtuiging, met met veel passie proberen ze die strategie te gaan neerzetten. En dat heeft tijd nodig. Dus ik hoop dat het gaat lukken. Ooit komt het nog een keer goed met het Nederlandse boksen. Sorry. Ooit komt het nog een keer goed met het Nederlandse boksen. Dat altijd, want dat heeft met periodes te maken. Hè? Of er komt een extreem goed talent die zich weer omhoog knokt... of we creëren een goed beleid en de juiste visie om structureel talent te gaan opleiden. En dat lijkt me nog mooier. Wat van de Leiden was dat we gaan zo meteen kijken naar die damespartijen. Als de partijen even goed zijn als dat het niveau van de muziek is, dan komt het hier helemaal goed verder. pas <hijen>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 Ding ding ding! I'm a fool to want you. Christophe May was dat de laatste plaats in deze NOS Langs de Lijn. Maar liefst 14 spelers gaan verdwijnen bij Sparta-Rotterdam. Daarbij zijn ook bekende namen als Ricky van den Berg en Ruud Knol. Ook de contracten van onder meer René van Dieren, Karim Touzani... en Alexander Siliga worden niet verlengd. Sparta-Rotterdam beëindigt het eerste seizoen in de Jupiler League... op een teleurstellende negende plaats. Volgend seizoen zal Michel Fonk het roer bij de Kasteelclub overnemen. De nieuwe trainer zal daarbij worden geholpen. William Vloed... Die wordt de technisch directeur. En de suri hebben hun jaarlijks wedstrijd na strafschoppen gewonnen van Herakles. Na de reguliere speeltijd stonden 2-2 op het kasteel in Rotterdam. NEC-speler Lorenzo Davids benutte de beslissende strafschop voor de samengestelde Surinaamse ploeg. Morgenmiddag is er onder andere de KVB bekerfinale Die begint pas om 6 uur, vandaar dat het langs de lijn tot 8 uur duurt. En er is verder basketbal, autosport, wielrennen, tafeltennis en hockey... morgenmiddag. En vanavond is er nog straks het volgende uur met het oog op morgen. Kees Grimbergen zit dan hier achter de microfoon. Nog een heel prettige avond verder. De overnachting. Elke week één gast die blijft slapen, maar vooral komt praten. Laat me zitten in het donker. Straks, in de overnachting. Laat me zitten in de nacht. De helft van Akte en de Munnik, namelijk Paul de Munnik. En een kusje voor je moeder. Die daar in het grote bed. Naast je licht.